9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Het Turkse leger beschiet sinds vanmorgen vroeg opnieuw doelen in Syrië. Het gaat net als gisteren om de regio Tel Abiyad, net over de grens met Turkije. Bij de beschietingen van gisteravond is een aantal Syrische militairen omgekomen. Hoeveel is nog onduidelijk, zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Turkije valt het grensgebied aan als vergelding voor een Syrische mortiergranaat die in een Turkse grensstad neerkwam. Daarbij kwamen vijf mensen om. Het lijkt erop dat de granaat per ongeluk over de grens terecht is gekomen. Gisteravond heeft Turkije de VN-veiligheidsraad gevraagd om noodzakelijke stappen te nemen om de Syrische agressie te stoppen. En te zorgen dat Syrië de Turkse soevereiniteit respecteert. Door nieuwe regelgeving en strenge kapitaaleisen zijn banken wel veilig, maar ze lenen minder uit en, ze zijn, en zijn kredieten en hypotheken duurder geworden, dat zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Banken zullen zijn genoodzaakt af te slanken. Volgens de werkgevers zal er de komende vier jaar 200 miljard euro minder op de balans van banken staan. De opeenstapeling van regels en eisen noemt VNO-NCW een horrorscenario dat grote schade toebrengt aan de Nederlandse economie. De werkgevers lieten de KPMG de gevolgen onderzoeken van alle wet- en regelgeving... waar banken tot 2015 mee te maken krijgen. Zo moeten banken grotere reserves aanhouden. En is er een bankenbelasting? In een natuurgebied bij Bergrijk in Brabant... is het lichaam van een 41-jarige man uit Den Haag gevonden. Volgens de politie is die om het leven gebracht. Dinsdag zijn twee Hagenaars van 31 en 32 aangehouden in verband met de zaak. Ze zitten vast en ze worden verhoord. Wat de relatie tussen de twee verdachten en het slachtoffer is... is niet bekendgemaakt. In Denver hebben de rivalen voor het Amerikaanse presidentschap... Romney en Obama hun eerste van drie verkiezingsdebatten achter de rug. Volgens een peiling van CNN was Romney de winnaar... met 67 procent van de stemmen. Obama kreeg 25 procent. Romney viel Obama vooral aan op het economisch beleid... van de afgelopen vier jaar. Volgens Obama heeft Romney geen alternatieven... Dan het weer nog in het oosten en zuiden regen. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt 13 tot 15 graden. Morgen herfstachtig met veel regen en wind en een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie. Nou, door het herfstachtige weer is het een behoorlijk drukke spits. Er staat nu nog 320 kilometer. Dus meer dan twee keer zoveel als gebruikelijk. Verdeeld over 73 plekken. Vooral naar en rond Amsterdam is het nog bijzonder druk. En het zal ook veel langer duren uh, dan gebruikelijk... voordat al die files zijn opgelost. De meeste vertragingen heb je op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Knoopend Heide, 18 kilometer. En op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven, tussen Knoopend Empel en bokstel 14. A9, alkmaar Amstelveen, 13 kilometer tussen Bevenwijk Oost en het knooppunt Raasdorp. En de A27 vanuit Almere naar Utrecht, tussen het knooppunt Almere en Utrecht Noord, een totaal van 25 kilometer. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro?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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Nieuwe regels en eisen voor banken leiden tot een horrorscenario... dat grote schade toebrengt aan de Nederlandse economie. Dat zegt Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En u raadt het al, we spreken hem zo. Eerst het laatste nieuws over de spanning op de grens tussen Syrië en Turkije. Want Turkije voert nog steeds artillerie, artilleriebeschietingen uit. Bombardeert dus nog steeds Syrische doelen. Daarbij zouden meerdere Syrische militairen om het leven zijn gekomen. Turkse acties zijn een antwoord op de beschieting van een Turkse grensplaats... door het Syrische leger. Daarbij vielen gistermiddag vijf doden. Correspondent in Turkije, Bram van Meulen. Um, Bram, hoe is het op dit moment met die beschietingen? Die zijn vanochtend doorgegaan na die eerste scheldingsactie gisteren, Eigenlijk meteen na naar die mortieraanval bij Turkse beurs vijf Turkse burgers. bij om het leven zijn gekomen. Die artilleriebeschietingen zijn doorgegaan. Um, naar ons is nog steeds niet helemaal duidelijk waar uh, en welke stellingen van het Syrische leger precies geraakt zijn. In Turkse media wordt verteld dat die stellingen zijn opgespoord met Turkse radar... ...dat dat de posten zijn waar vandaan die mortieren zo zijn geschoten. Maar ja, deze vervelingsactie blijft eigenlijk doorgaan... ...terwijl nog steeds niet precies en exact is vastgesteld wie die mortier gisteren heeft afgeschoten... ...die in Turkije terecht is gekomen. En er is ook uh, wilde speculatie op de Turkse media... Uh, ...of het wel inderdaad het Syrische leger is... ...of dat er gewoon nog mensen bezig zijn om Turk Turkije en het, het Turkse leger in hun conflict te betrekken. Mm. Later deze ochtend bespreekt het Turkse parlement een wet die het Turkse leger het recht geeft om Syrië binnen te vallen. Ja. Um, gaat het parlement zijn goedkeuring geven aan die wet en, en wat kunnen de gevolgen daarvan zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Um, uh, je moet nagaan dat die wet al veel langer bestaat. Uh, al vijf jaar uh, en het Turkse leger bijvoorbeeld het recht geeft... om. Uh, Irak binnen te trekken om daar de Koerdische PKK te achtervolgen. Uh, dat doen ze dan onder een bepaalde regelgeving. Uh, in, in het vervolg van een strijd, in het midden van een strijd, mag je uh, je vijanden achtervolgen. ook als je dan een ander land binnen moet trekken. Internationaal rechtelijk gezien is dat niet helemaal afgetimmerd. En ze willen deze resolutie nu oprekken voor Syrië. Maar daarbij wordt er ook gezegd. Uh, dat dat vooral is bedoeld ter afschrikking van Syrië... met andere woorden dat het niet verder moet escaleren... en dat het niet moet worden gezien als het begin van een grensoorlog tussen Turkije en Syrië. Dus we moeten niet verwachten dat het Turkse leger dan ook direct tot in Syrië uh, mensen gaat achtervolgen? Nee, dat, dat, daar, daar moet je niet van uitgaan, maar helemaal uitsluiten kun je het niet. Je moet nagaan dat in de afgelopen maanden uh, Turkse leger zijn troepen... Heeft versterkt langs die grens, met name aan de oostelijke kant uh, van de Syrische grens. Uh, en dat had ook vooral te maken met de zorg bij de Turken over uh, het zelfbestuur dat president Assad daar heeft geschonken aan Koerden en de angst bij de Turken dat dat zelfbestuur kan leiden tot uh, acties van de PKK, waar vandaan ze vanuit dat gebied Turkije zouden gaan aanvallen. aanvallen. Dus eigenlijk een hele uh, Turkse uh, blik op, op het conflict. Daarom zijn die troepen daar nu. Uh, maar wat je nu ziet is dat ze uh, de confrontatie aangaan met het, uh, het Syrische leger. En dus gewoon stellingen uh, met artillerie beschikken. Bram Vermeulen over de spanning tussen Turkije en Syrië. Er wordt veel over gezegd, veel over gepraat. U kunt u ontwikkelingen volgen op onze website nos.nl. Door naar het debat tussen Obama en Romney van afgelopen nacht. Dat is ook in de Melkweg in Amsterdam door zo'n honderd mensen gevolgd. Daarbij waren onder andere spindokters en debatdeskundigen en ook veel studenten. Gaan jullie al weg? Nou, ik ga weg. Nee? Nou, ik moet nog beginnen. Twee uur zeg. Ja. <laughs> Van in slaap. Ik ga thuis verder kijken. Waarom eigenlijk een debat kijken in het hoofd van de nacht? Ja, dat is een beetje die, uh, die spanning die eromheen houdt, denk ik. Uh, die Amerikaanse, uh, dat gevoel van uh, dat het toch wel echt belangrijk is. gaat dit gaat over de wereld. Als dit je niet interesseert, dan... Ja, dat is heel dom. Wie gaat er winnen? Ik denk dat Obama wint. Maar dat Romney wel bovengemiddeld uh, verrassing doet. En ik heb zeker een voorkeur voor Obama. Uh -huh. Natuurlijk zou ik ook bijna willen zeggen. Ja? Allemaal Obama-fans hier vanavond. Ja, dat, uh, dat geloof ik ook wel. Uh... Ik ook Obama-fan. Ja. ja, klopt. Nou, hard applaudisseren voor hem. Hij hoort het niet. Maar uh -huh. het kan altijd helpen. Zij zei van, no blue states, het zijn niet alleen gewone belangstellenden die vanavond komen kijken en luisteren, maar ook mensen die het op een meer professionele manier zullen beoordelen. Bijvoorbeeld Lars Duurma, hij is debatdeskundige. Op dit moment denkt in Amerika 70% dat Obama het debat gaat winnen. Dat maakt hem voor hem veel lastiger om het debat te winnen. Toch nog wel spannend. Je hebt het idee dat het allemaal van A tot Z is voorbereid, voorgekookt, ingestudeerd. En dat is dus niet zo. Natuurlijk hebben ze heel veel geoefend, maar in Nederland weten de kandidaten vaak voor het debat begint al wat de vragen zullen zijn. Bij dit debat is dat niet zo. Dus Jim Lehrer, de presentator, is op dit moment de enige in heel Amerika die weet wat de vragen zullen zijn. Dus die 50 miljoen Amerikanen en de Nederlanders die hier vandaag zijn, die kunnen is dus toch nog een beetje laten verrassen vanavond. the here in the hall is promised to remain silent. No cheers, applaus, boos, so we may all concentrate on what the candidates have to say. We welcome President Obama en Governor Romney. I said that man and I wouldn't be a perfect president. And that's probably a promise that things I've kept. I is best een beetje warm in de zaal en donker. en veel mensen hebben al een paar biertjes op. Maar ik zie niemand slapen. Ik kan er wel blijven, nog wel. Nou, het is wel laat, maar uh, het is wel heel spannend. Dus, uh, wat Meen je dat het nou? Het is er helemaal niet spannend. Ik vind het wel spannend, hoor. Ja. Ja? Ik vind dat Nick Romney heel verrassend uit de komt. Romney komt wel goed uit de verf, vind je? Helaas wel. Ja. Ja, dat, dat houdt me nog van wakker wat ik zeg, weet je. Ik uh, zei net tegen deze Amerikaanse man dat het een massacre was. Dit is gewoon echt een afslachting van Obama in het eerste debat. Romney is de volgende president van Amerika... Nee, ik denk niet dat dit een beslissend moment is. Nee, ik denk dat zo'n eerste debat niet. Als Jij we... wil gewoon dat Obama wint. Nee, zeg dat... het nou maar. Nee, ja ook. Maar dat, dat is niet mijn, mijn voornaamste reden dat ik dat zeg. Ik zat eigenlijk te wachten op die Amerikaanse hapjes, uh, hamburgers Tot, ja. en hotdogs, maar ik heb ze niet ik gezien. Nee, alleen maar koekjes. Nou, nog even slapen en dan. Ja, eigenlijk moeten wij morgen half negen weer uh, een college. Onze docent zien hier ook. Dus ik oh, knip een ja, oogje dicht dan. Nee, hij nee, haamt op dat we aan moeten zijn. Ik twijfel nog. Hoe dan ook, wel trusten. Dank of wel. thuis of in de collegebanken. Yes. Bedankt. Een verslag vanuit de melkweg van Roepa. Vier bestuurders van de provincie Flevoland, daar zijn ze, hebben hun functie neergelegd. Ze zijn opgestapt naar een vernietigend rapport over het mislukte natuurproject Oostvaarderswold. Toen het Rijk in 2010 niet meer aan het project meebetaalde... bleek dat de bestuurders wat voortvarend, te voortvarend te werk waren gegaan. En de provincie de lasten zelf niet kon dragen. Gedeputeerde Mark Witteman bood namens de gedeputeerden het ontslag aan... nog voordat ze verantwoording hadden afgelegd. De Staten hebben eerst de conclusies en het rapport vastgesteld...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 Precies, dan hadden wij je niet gestaan en dat heb ik in mijn verklaring ook nog eens nadrukkelijk onderstreept. Gedeputeerde Mark Witteman en Jeroen de Jaag gesprak met hem. De vier gedeputeerden zijn nu demissionair en zullen aanblijven totdat de provinciale staten een nieuw bestuur hebben gevormd. Straks de belmaramp van twintig jaar geleden wordt vanavond herdacht rondom de boom die alles zag. Moet is wel meer over? Eerste de verkeersinformatie Dennis mooi, dat valt niet mee. Hè? Nee, het valt zeker niet mee, maar goed, je zal er maar in staan. 62 files staan er nog. 260 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is nog twee keer zo druk als gebruikelijk. Komt natuurlijk door het herfstweer. Vooral uh, naar en rond Amsterdam is het bijzonder druk. En het zal veel langer duren uh, voordat alles is opgelost. Veel langer dan gebruikelijk. De meeste vertraging heb je nog op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Knoopend Lede Heide. 18 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen. 12 kilometer tussen Beverwijk Oost en het knopend Bad Oeverdorp. Maar de klapper is de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Trouwens op de A6 vanuit Almere loopt het ook vast. Vanuit Almere naar Utrecht dus. Tussen Knoopbund Almere en Beeldhoven staat in totaal 25 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest dat nieuwe regels en eisen... om de bankensector te hervormen... heel slecht zullen uitpakken voor de Nederlandse economie. Want door die nieuwe regelgeving zullen banken minder geld overhouden... om aan bedrijven en consumenten uit te lenen staat in een rapport over banken dat adviesbureau KPMG heeft geschreven... in opdracht van de werkgevers. Voorzitter van die werkgevers van VNO-NCW, Bernard Wientjes. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, die nieuwe regels houden in dat de banken onder meer... Uh, grotere reserves moeten aanhouden. dus is een bankenbelasting. Ja, ja. Uh, lopende, langlopende leningen moeten beter gegarandeerd worden. Is dat niet heel verstandig? Ja, natuurlijk. Het is uitermate verstandig dat de banken hun balansen moeten versterken. Daar is geen discussie over. We moeten het niet meer meemaken wat we dus een aantal jaren geleden meegemaakt hebben. Maar we neigen in dit land wat te overdrijven. Als we daarnaast nog even een bankenbelasting invoeren, wat helemaal niet Europees geregeld is, moet de Nederland alleen doen. En een van de partijen die aan het onderhandelen is ook nog even praten over een financiële transactiebelasting. En dat lijkt allemaal wel erg leuk, maar dat betekent stuk voor stuk minder ruimte bij banken om krediet te geven aan bijvoorbeeld het MKB. En MKB, ja, die gebruikt voor 95% van zijn financiering bankkredieten. Dus er dreigt te weinig geld voor de MKB en dat zal toch niemand willen. Hmm. U vindt eigenlijk dat? Want u doelt neem ik aan op de PvdA als onderhandelende partij. Ja, Dientjes? het programma ja. Van, PvdA, van PvdA staat dus een uh, hogere bankenbelasting. Ja. En er staat de financiële transactiebelasting. Het ja. zijn allemaal, allemaal middelen die je ja, maar één keer kunt gebruiken. Dus als ze uh, als belasting betaald worden, is dat, is dat geen geld wat gebruikt kan worden voor het, uh, voor het verstrekken van nieuwe hypotheken leningen ...en of krediet voor de MKB'ers. Ja, u vindt eigenlijk dat de PvdA op die manier um, de bank als een soort melkkoel gebruikt? Nou ja, ik, ik noem het eigenlijk uh, als een soort uh, bankstraffen. He, dat is natuurlijk zo dat er dus heel veel agressie is geweest... ...en uh, misschien nog hier en daar in de politiek is tegen de banken... ...omdat mm. zij als de grote oorzaak van de crisis beschouwd worden... Of dat dan waar of niet zo waar is, is eigenlijk niet zo relevant. Het nou, gaat door... wacht even, dat, dat vind ja, ik toch wel relevant. relevant. Ja, nou goed, het zelfreinigend vermogen van banken is niet zo groot gebleken in het uh, verleden. Ze bleken uh, uh, ook moeilijk bij te sturen. Nou, de laatste jaren is natuurlijk Nederlandse bankiers hebben bij, bij uitstek hebben zichzelf gereinigd. We zijn verder dan welk land dan ook op het gebied van de, de controle op beloningen. Uh, de interne controles zijn verscherpt. Dus één ding is zeker, de les is meer dan geleerd. Maar... We moeten natuurlijk wel zorgen. Kijk, even los van het feit uh, of je daar nog uh, een opinie over hebt... of er nog meer moet gebeuren of minder moet gebeuren. Nee. Eén ding is zeker. Het Nederlands bedrijfsleven, het kleine bedrijfsleven... staat en valt met de beschikbaarheid van krediet. Dat is, de, dat is de, de, de slagader van het Nederlands bedrijfsleven. Grote bedrijven kunnen de markt op. Die kunnen obligatieledingen afsluiten op de internationale markt. Maar een kleine, middelgroot bedrijf kan dat niet. En Als de banken geen middelen hebben, ja, dan sta je als onderneming gewoon stil. Ja, meneer Wintjes, dus u zegt met het aan de leidband houden van die banken... Uh, beschadigt u dus de economie. Is dat al merkbaar? Nou, we, we hebben, ja, het klinkt wat, wat vreemd wat ik nu zeg... maar het, het, we hebben min of meer geluk, hoe cynisch dat ook is... dat de economie op dit moment niet groeit. Nee, dus en er dus worden ik... niet zoveel kredieten aangevraagd? Nee, dat is waar. Maar wij praten natuurlijk ook over de tijd dat het weer wel goed gaat. Ik ga er ervan uit dat we na dit krimpjaar, volgend jaar, een goed jaar krijgen. Als dus het een beetje mee zit, onze export verder zich positief ontwikkelt. En dat ziet er wel naar uit. Dan ga je weer bedrijven krijgen die willen groeien. En groeien is financieren. En mm. dan komt de bekende, met dat het mooie moeilijke woord, creditcrunchen om de hoek kijken. Dus op het moment dat er weinig kredietvraag is, is het allemaal niet zo zichtbaar. Maar op het moment dat het de economie maar een klein beetje gaat groeien, dan krijgen we echt grote problemen. Nou, nou is er ook uh, de redenering van analisten dat uh, banken ook wel eens uh, geld steken in allerlei onzin. En dat dat juist minder wordt met zo'n transactietaks die de P van de A voorstaat. Wat vindt u daarvan? Een bank, Ja, iedereen maakt wel eens een keer fout met beleggingen. Dat zult hij misschien ook wel eens een keer gedaan hebben. Maar een bank gaat geen geld steken in onzinprojecten. De bank steekt geld in projecten waarvan ze denken dat ze een redelijk rendement kunnen. Nou ja, er wordt wel eens bijvoorbeeld gezegd dat er veel gebouwd is in Nederland... en dat dat niet altijd nodig was en dat er nu veel leeg staat... en dat dat ook bijvoorbeeld door de banken is gedaan. Nou ja, de banken financieren. Kijk, ik, ga, ik ga de leegstand. De leegstand in Nederland is een zeer complexe situatie. Daar speelt natuurlijk financiering een rol. Daar speelt de politiek van de gemeentes een rol. De grondpolitiek van gemeentes. Daar spelen beleggers een rol. Dat is een hele complexe reden. En dat speelt gewoon een rol. Dat, t, tot verbazing van velen, het nieuwe werken enorm aanslaat. En dus het aantal vierkante meters wat je nodig hebt in kantoren per werknemer... bijna halveert is in vijf jaar tijd. Meneer Wintjes, het is het niet tijd om naar een alternatief te zoeken? Dat je dan toch die banken... Uh stabiel maakt en ja. uh, andere financiering gaat zoeken. U exact, heeft het zelf ook al voorgesteld. Uh, ja. De pensioenfondsen, en er is ook al voorgesteld... gaat in de particuliere sector zoeken als, als ondernemer? Ja, nou ja, kijk, de grote ondernemingen vinden hun weg wel... Op de, op de wereldmarkt, de kapitaalmarkt. Wat wij zeggen, al een tijd zeggen we vanuit VNCW... Is, uh, en samen met MKB Nederland, is uh, dat de grote spaarpot van Nederland, de pensioenfondsen, zou je op een of andere manier moeten koppelen met de enorme schuld die de Nederlandse banken hebben in de hypotheekverschaffing. We hebben een, de hoogste schuld aan hypotheken, omdat we Nederland nauwelijks aflossen van Europa, een van de grootste schulden van Europa, maar ook de grootste spaarpot. Het lijkt zo voor de hand te liggen, en dat is ook een inzet van ons, dat je gaat zeggen, waarom? kopen pensioenfondsen niet gewoon hypotheken van banken. Weliswaar tegen een eerlijke prijs zonder, zonder de, de gedachte... dat de banken risico's mogen over gaan dragen naar de pensioenfondsen. Het moet eerlijk zijn, er moeten goede afspraken zijn over de risico's. Maar dat zou de banken natuurlijk enorm helpen... Uh, om een deel van hun balans uh, te kunnen verkorten. En de pensioenfondsen zouden toch op zich een hele goede belegging hebben. Want de Nederlandse hypotheekmarkt is bij uitstek bijna een risicoloze markt. Zeker wanneer je de hypotheken neemt die onder de Nederlandse hypotheekgarantie vallen. Ja, maar goed, de pensioenfondsen hebben daar al antwoord op gegeven bij ons. Dat levert niet veel op, het rendement is erg laag. Nou, mag ik u, laten eens even een paar getallen noemen. Niet veel hoor, we hebben nog ongeveer 40 seconden. Dus Ik ga het snel zeggen. Nederlandse pensioenfondsen moeten ook in staatsobligaties beleggen. In zeven landen, dat is 2%. Gemiddelde hypotheekopbrengst is 4%, 5%. Nou, tel uit je winst. Bijna geen risico. Duidelijk. Oké. Dank u wel. Bernard Lintjes van VNO NCW. Dank u zeer. Graag gedaan. Kan wel kort. Marco Visser. Nog even kort, vanuit Utrecht over de weesfietsen. Ja, ik sta hier met twee rapporten. Een rapport van Berenschot, waarin staat dat gemeenten gewoon consequent die weesfietsen uit die rekken moeten gaan halen. Dat dat ook financieel aantrekkelijk is, want nieuwe fietsrekken bouwen is gewoon hartstikke duur. En ik heb een rapport van de Universiteit Utrecht, waaruit blijkt dat het vooral studenten en hoger opgeleide jongeren zijn die fietsen achterlaten in de, in de stallingen. Die irritante fietsen die dus niet meer gebruikt worden. Nou, die mensen heb ik ook allemaal aan het woord gelaten, die onderzoekers. En we gaan nu nog even luisteren naar de Nederlandse spoorwegen. Want die zijn ook partij, hè? die hebben ook opdracht gegeven... voor uh, dat Berenschot-onderzoek meneer Trindhamer En die heeft uh, ook nog een kleine uh, uh, biecht te doen. Kunt u dat op zender even herhalen, wat u mij net heeft toevertrouwd? Uh, ja, ik moet ook mijn spijt bekennen dat ik ook in uh, Leiden... een fiets heb achtergelaten toen ik daar uh, stopte met studeren. Kijk, ja. zo gaat dat dus. Ja. ja. En hoe lang is dat nou geleden? Dat is tien jaar geleden. Ik denk niet dat die fiets er nou nog staat. Dat denk ik ook niet, nee. nee. Wat moeten wij met die rapporten, meneer, eh, meneer Trindhamer? Uh, het is een duidelijke indicatie dat uh, er te veel fietsen rondom stations... maar ook in andere delen van de stad blijven staan. Uh, die plekken zouden gebruikt kunnen worden door die mensen... die wel dagelijks of vrij frequent van hun fiets gebruik maken. Ja. En de hoop is eigenlijk dat uh, er of een soort van landelijke actiedag komt... waarop mensen die hun fiets uh, ja, willen inleveren dat kunnen doen. Want... Een landelijke inleverdag? Ja, het uh, rapport blijkt onder andere dat uh, mensen hun fiets achterlaten... omdat ze niet weten wat ze met hun fiets aan moeten... Um, dus dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar belangrijk is dat er daardoor ruimte ontstaat... waardoor mensen ja. die wel van hun fiets gebruik willen maken... en van hun fietsenstalling dat makkelijker kunnen doen. Raken we er nou ooit van af van het fietsenprobleem? Ik hoop het van harte. Uh, dit rapport is daar in ieder geval een aanzet toe. Uh, ja. De aandacht die er nu ook vandaag en ook in andere media er vandaag is... Uh, kan daar een, een aanzet toe zijn. Dus we hopen het van harte. Ja, we hopen het van harte. Ja, Meer kan je ook niet doen, hè? Nee. En ondertussen gewoon blijven fietsen. Bent u ook met de fiets gekomen vandaag of niet? Vandaag niet. Ik doe twee dingen niet. Dat is rennen voor het openbaar vervoer <laughs> en me laten nat regenen op de fiets. <laughs> Goed. Erik Trindhamer van de Nederlandse spoorwegen. Hartelijk dank en de groeten uit Utrecht. Van Mark Robin Visser. Twintig jaar geleden stortte de vlucht 1862 van El Al... neer op twee flats in de Belmer in Amsterdam. De Belmer ramp eiste het leven aan 43 mensen... Een van die slachtoffers was de zoon van Ivy Davelaar. Ze woonde ten tijde van de ramp in Haarlem met haar gezin. Haar zoon, Corsa, toen 17, was met zijn vriendin bij Vrienden in de Belmen. Verslaggever Edwin van der Berg ging met de Davelaar terug in de tijd... naar die bewuste dag op 4 oktober 1992. Nou ja, dus uh, wij hoorden of heel, <tossimus> dat een vliegtuig langs was gevlogen heel laag. Maar we blijven gewoon doorkletsen of zo. en zo. We wisten niet of het vliegtuig was gestort. Maar pas later, misschien een paar uh, minuten of uurtjes later, komt de man van mijn vriendin binnen. En die zegt: Jullie zitten hier lekker te kletsen. En een vliegtuig is daar ergens bij de K-buurt neergestort. En toen ik thuis was gekomen, doe ik de televisie even aan. En ik keek naar de beelden. Wat er was gebeurd, zei je, oh, wat, dit was erg. Nou ja, ik zat te denken nou, dat was de buurt, nou, maar ik kende niet, bijna niemand die in die flatten woonde. En dus uh, toen, toen ging ik naar bed. En die dag daarop, toen ik was opgestaan. En toen uh, loop ik naar de kamer van mijn zoon. Voordat hij ging werken. En dus uh, het was voor mij wel heel vreemd dat hij niet thuis was gekomen. En de, ook, de vriendin ook niet. En dus ik belde zijn werk ook op. Ik zei, nou, is Korsum komen werken? En toen zei hij, nee, hij is niet komen werken. Ik heb ook niet geveld. En het was in de middag moest ik mijn <coughs> neef ophalen op Schiphol. Want hij had zijn auto. En dus ik reed net langs de en G buurt waar ik, waar ik gisteravond was. En een vriendin van hen die stopte mij. Ik, ik zag haar ogen. Haar ogen beginnen een beetje te glimmen. Haar ogen die zaten vol um, <coughs> tranen. En zei, ze zei tegen mij, nou, op het tijdstip, toen het vliegtuig neerstortte, ...ging um, Corsa en Morena een pakje melk halen bij de avondstoeper. En sindsdien zijn ze niet teruggekeerd en niemand weet waar ze zijn. En dus toen reed ik naar de crisiscentrum. En ik ging daar en ik heb hun gelijk opgegeven als vermiste. Toen was ik naar huis um, gegaan. Mijn vriendin was afgezegd, hij ze zei, ja, het gaat wel... En ik kom en ik doe mijn huisdeur open. En de eerste kamer was hun kamer. En dan liep de ka kamer in en ik begon ineens te schreeuwen. En ik zeg nou ja, ik begin het eens, zeg ja, mijn zoon die leeft gewoon niet meer. Het was een gevoel, want ik zeg nou, mijn zoon die leeft gewoon niet meer. Je wil er niet geloven, je hebt geen, dus zeg, je hebt geen bewijs of zo, tot donderdagavond... Ik krijg een telefoontje van de familie van, van Morena. Dat zijn vriendin? De, ja, dat Morena was geïdentificeerd in de slacht, um, tussen de slachtoffers. En uh, mijn zoon was pas uh, vrijdag geïdentificeerd tussen de slachtoffers. En dus uh, die hadden me de staartje gegeven. En ook zijn bril en ook een gouden ring dat hij aan had. En heeft u van die mevrouw die u aanhield in de auto... nog gehoord bij wie ze op bezoek waren die avond? Want u zei ze gingen wat boodschappen doen even in de avond. Ze gingen een pakje melk halen voor ja. het kleintje. En, dus, en bij de avondsoepen zeiden ze... ze hadden die pakje melk wel gehaald. Maar op hun terugweg... ze reden net onder die flat heen. Toen het vliegtuig in het flat boorde. Hoor de nou bestaande Ivy Davelaar in gesprek met verslaggever Edwin van den Berg. Meer. Over de denking van de Belmaramp vindt u op onze website nos.nl .no. Half tien, einde van dit NWS. Radio 1 Journal De Caro neemt het over op Radio 1. Sven Kokkelman, goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Edith Schippers, de demissionair minister van de Volksgezondheid. Met haar ga ik praten, want zij wil dat het antibiotica-gebruik wereldwijd wordt teruggebrongen. Wij doen daar al ons best voor, maar we staan nog altijd in de top. Met name het gebruik in de veeteeltsector. Um, verder zijn de onderborden wel uh, zo langzamerhand weggehaald op de Nederlandse snelwegen... Uh, maar het is nog steeds een complete chaos. We weten nog steeds ja. niet hoe hard we waar nou mogen rijden. En ook Rijkswaterstaat weet het niet. Nee. Daarover en meer gaan we praten. In dus Bureau weet het wel. Ik kreeg er een vriendje binnen. Oh ja? ja. Dus hm. dat zouden ze toch voorlopig niet meer doen? Hm. Nou, ik bij mij wel. <lacht> kun je daar wat aan nou. doen? <lacht> Protest aantekenen, so, Lara. Nou, gaan we doen. En luisteren we zo meteen, alsjeblieft. Doe ik. Bij ons. Uh, goedemorgen Nederland, dus over een paar minuten. Eerst nu het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De spanning tussen Turkije en Syrië loopt op. Het Turkse leger heeft vanochtend opnieuw beschietingen uitgevoerd... op Syrische doelen net over de grens. Bij de beschietingen van gisteravond kwam een aantal Syrische militairen om. Presentator Twan Huis is het niet eens met de kritiek op de komst van crimineel Willem Holleder in zijn tv-programma College Tour. Vanuit de politiewereld is met verbazing gereageerd op het voornemen om Holleder een podium te geven in een uitgebreid interview op tv. In het Radio 1-journaal zei Huis dat het programma journalistiek interessante gasten uitnodigt en dat Holleder er daar één van is. De reisinformatie op treinstations wordt in november... door de NS overgenomen van ProRail. Reizigers klaagden dat ze bij grote problemen... zoals Winterweer steeds wisselende berichten hoorden... waardoor ze niet wisten wanneer de treinen wel of niet reden. En de Nederlandse Mededingingsautoriteit is er nu mee akkoord gegaan... dat de NS de informatie gaat doen. En de dode die is gevonden in een natuurgebied bij Bergeik... is een man van 41 uit Den Haag. Volgens de politie is die om het leven gebracht. In verband met de zaak zitten twee hagelaars vast. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb Verkeersinformatie. Van die hele drukke ochtendspits zijn nog 42 files over. 160 kilometer bij elkaar opgeteld. Het gaat dan wel even duren voordat die files zijn opgelost. Vooral bij Amsterdam, want daar is het nog bijzonder druk. Op de A7 vanuit naar zaandam staat voor het knooppunt Zaandam... bijvoorbeeld nog 9 kilometer. En 12 kilometer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp. Ook nog aansluiten op de A28 richting Utrecht... tussen Strand Nulde en Amersfoort 10 kilometer.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 het antibiotica gebruik wereldwijd terug. Pleidooi van minister Schippers van Volksgezondheid. Geen wapenvergunning meer zonder psychologische test. Chaos op de snelwegen. Door fouten van Rijkswaterstaat, Houd aan en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Wansum. 10% van de tijdelijke dijken tussen Mook en Zwalmen voldoet niet meer aan de eisen. De dijken zijn te laag. of Er sijpelt water doorheen. Als dat maar goed gaat. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. .no. Edith Schippers, de demissionair minister van Volksgezondheid... roept haar collega's wereldwijd op om het antibiotica-gebruik terug te dringen. Als we niks doen, dreigt het gevaar dat mensen er niks meer mee kunnen... dat wil zeggen niet meer mee kunnen worden genezen. Mevrouw Schippers, goedemorgen. Goedemorgen. Dat horen we toch al jaren? Ja, maar dat neemt niet weg dat het probleem er niet meer is. <laughs> maar ik hoor altijd vanuit de politiek dat wij het hartstikke goed hebben gedaan de afgelopen jaren. Met name vanuit de landbouwsector. Nou, kijk maar, Nederland is geen eiland. Hè? En zelfs Europa is geen eiland. En uh, wij, wij reizen allemaal ontzettend veel, we, uh, we importeren en exporteren voedsel. Uh, kortom, uh, de hele wereld is met elkaar verbonden. Dus wat er in, in uh, Afrika, China of India gebeurt, heeft ook zijn consequenties hier. En dat ja, is met antibiotica gebruik. En de resistentie uh, die maar toeneemt en toeneemt, is dat echt een groeiend probleem. Ja, nou doen wij het uh, uh, redelijk goed. Het is met een derde teruggedrongen in Nederland. De bedoelstelling was 20%, dus um, daalt sneller dan we hadden gedacht. Maar nog altijd staat Nederland in, uh, de, in de top van het uh, gebruik van antibiotica in de veeteelt. Ja, men, in de humane sector, in de gezondheidszorg... doen we het eigenlijk ontzettend goed. Ja. Uh, Nederlandse artsen schrijven heel terughoudend voor. En wat ongelooflijk belangrijk is bij antibiotica... is dat uh, patiënten er ook op gewezen worden... dat ze een hele kuur moeten afmaken. Ook al voelen ze, voelen ze zich een stuk eerder alweer heel erg lekker. Dus dat gaat goed. Uh, maar in de veterinaire sector deden we het helemaal niet goed. En daar hebben we ook een heel strak programma ingevoerd. Ja. Uh, wat echt uh, heel ambitieus is om een, gewoon fors, uh, in korte tijd... ...voorst terug te dringen. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk. In ja. Europa hebben we ook zelf in, op Europees gebied een actieplan. Want een van de grote problemen is dat er geen nieuwe antibiotica worden ontwikkeld. Omdat ja, als een fabrikant dat ontwikkelt, dan uh, is eigenlijk de bedoeling dat het zo lang mogelijk op de planken blijft liggen en zo min mogelijk wordt gebruikt. Dus ja, wie heeft nou zin om daar uh, heel veel geld in te stoppen? Ja. En dus hebben we op Europees niveau samen met de industrie een programma waar we 50-50 financieren om nieuwe antibiotica te zoeken. We hebben daar ook een terugdringingsprogramma. Maar laten we eerlijk zijn: in heel veel landen kun je zonder recept gewoon op iedere hoek van de straat nog antibiotica kopen. Ja, hoe is uw Frans? Mijn Frans is mwah, matig. <laughs> maar u komt er wel eens, hè? Uh, ik, ja, ja. Ja, en als u dan uh, in de straten in. Uh, uh, al zit maar in het kleinste Franse dorpje, er zijn er twee apotheken en uh, de bakker is verdwenen. en ze, ze hebben nog net geen verhuiswagen nodig om de medicijnen op te halen daar. Nee, precies. Uh, ik denk dat we het in Europa overigens heel redelijk doen als we ten opzichte van de wereld, maar ook hier in Europa moeten wij goed naar onszelf kijken en maximaal inzetten op een, uh, een duurzaam beleid. Yeah. Uh, in al mijn bezoeken die ik breng aan landen als China, India of waar ik ook kom... zet ik het altijd op de agenda, spreken we erover. En bijvoorbeeld een land als China is echt ook begonnen... Ja. met een, een plan te, uh, uit te voeren in China om die antibiotica terug te dringen. Dus het gaat misschien langzaam, het gaat wel... maar ik denk echt dat we allemaal een tandje bij zouden moeten doen. Ja, nou waarschuwde u uh, uh, voor onze opvuldig gebruik van antibiotica... tijdens het congres van de International Pharmaceutical Federation. Een congres voor apothekers, internationaal. Waren ze een beetje om? de indruk? Nou, dat apothekerscongres dat is deze dagen in Nederland. En omdat dat er was, want die bestaat 100 jaar... Ja. ...hebben wij zelf een congres georganiseerd... ...waar we ook heel veel ministers hebben uitgenodigd. Ja. En heel veel delegaties van heel veel landen. Ja. Nou, in dat congres heb ik daar een oproep gedaan. Iedereen beseft het wel. Sommige landen zijn heel veel, dus die zijn het helemaal met mij eens. Denemarken landen... meestal, hè? Ja. Ja, de Scandinavische landen doen het uh, heel erg goed. Uh, Zweden doet het ontzettend goed. Ze hebben een presentatie gegeven ja. en die dat was ook een, een presentatie die zei: het is echt een tikkende tijdbom als wij hier niks aan doen op wereldniveau. Ja, maar ze dus kunnen overtuigen? Dat. Sorry? Hebt u die anderen kunnen overtuigen? Ja, dat wel. Maar het punt is, wat gaan we vervolgens doen? Ja, wat gaan we doen? En dan doen? ben ik namelijk uh, zo ongeduldig en dan denk ik, laten we morgen aan de slag gaan. Ja. Maar dat ligt internationaal altijd wat stroperiger. Uh, dus ik denk dat het wel iets is wat je op de agenda moet blijven zetten... en waar je elkaar op moet blijven aanspreken. Ja, maar goed, dan staat u daar te stampvoeten en dan zegt hij... I'm Edith <laughs> Skippers from the Netherlands. En dan <laughs> <laughs> bedoel, Hoe maakt u dan indruk? Nou kijk, het is zo dat wij hebben, ten aanzien van die, con om die conferentie een beetje uh, inhoud te geven, hebben we een aantal rapporten laten ontwikkelen. En daar is dan ook allerlei maatregelen die je kan nemen. Maatregelen voor landen die bijvoorbeeld niet eens genoeg dokters hebben om hun bevolking uh, te voorzien. Laat staan dat je kan zeggen dat alleen antibiotica door een dokter kan worden voorgeschreven. Mm -hmm. Nou, in zo'n situatie kan je zeggen, doe dan een gezondheidsmedewerker. Ja. Leidt die dan specifiek hiervoor op ja. en zorgt dat je het via die uh, lijnen doet. Nou, dat hebben wij besproken. Ook met de ontwikkelingslanden en de ministers uit ontwikkelingslanden die er waren. Mm -hmm. Of de, de middeninkomenslanden. Ja. En uh, in dat gesprek is echt wel op gang gekomen. Dus dat moeten wij voortzetten en zorgen dat het ook daadwerkelijk beleid wordt. Ja, dat ook is de via volgende int... stap, hè? we ja, ja. maken dan beleid, maar je moet het dan ook nog implementeren. Ja, en dat zit het vaak het probleem, hè? Ja, ja. dat kan ik van Nederland ook niet regelen. Maar ik vind het wel mijn taak om in ieder geval mijn collega's um, een, een extra stimulans te geven om toch hier nog eens extra naar te kijken. Ja, binnen Europa regelen misschien. Overigens kun je het ook via uh, internet bestellen, antibiotica? Via internet kan je alles legaal, illegaal ja. bestellen. Maar wij hebben als VWS ook een campagne. Ja. Uh, ook op internet, dan denk je dat je illegaal aan het bestellen bent... en dan popt ineens ons uh, logo op. Ah. Van, pas nou op wat je aan het doen bent. Want... U kunt het ook verbieden. Gewoon zeggen via internet niet meer bestellen. Want dan ja, moet je... maar dat is al hartstikke... Uh, kijk, dat zijn, soort dingen zijn al verboden. Ja, maar het gebeurt uh, toch, hè? Ja, vandaar dat je het goed moet opsporen. Daar hebben wij ook wel de inspectie op zitten. Uh, maar ja, dat is lastig hoor, via internet. Ja, Goed, met andere woorden, uh, de doelstelling is duidelijk, maar de weerbarstigheid van de praktijk is nog niet zo uh, eenvoudig op te lossen. Um... Ja, mijn arm reikt niet echt tot in de binnenlanden van Afrika. En toch vind ik, is dit een probleem wat ons allemaal aangaat. Ja. Twee dingen nog tot slot. Uh, u zegt net het gaat om de, in, uh, um de, um, um de toepassing van het beleid en de, de volgende stap. Bent u daar zelf nog bij? Bent u de volgende minister van uh, Volksgezondheid ook in het uh, kabinet als de formatie klaar is? Ja, ik ga niet over de binnenlanden van Afrika, maar hier ga ik ook niet over. Dus dat kunnen we maar gewoon rustig even afwachten. Jawel, want ze zijn begonnen met de departement en de poppetjes, de, de, de heren Rutte en Samson. Dus ja, u, bent dus vast consult, hun... u bent vast al geconsulteerd, dat kan niet dat anders. Dat ligt in hun handen en niet in de mijne. Maar dus u bent vast al geconsulteerd, toch? We wachten het maar eens rustig af. Maar dat is geen antwoord op de vraag. Nee, ik wacht gewoon rustig af. En u bent altijd buurt. zo duidelijk. Ik wacht rustig op mijn beurt. Tot slot nog even die salmonella kwestie in die zalmsalades. Maakt u zich daar nog zorgen over? Krijgen we nog een oproep van uw kant om te zeggen... Laat, gooi het weg als je het nog in de koelkast hebt staan. De supermarkten verkopen het even al niet meer. Ja, die oproep hebben wij gedaan en dat moet ook zeker gebeuren. Ja. Ik vind dat de FW, NVWA die zit er bovenop. Ja, de voedselbouwautoriteit. Uh, ja. ja, sorry. Ja. De Voedsel- en Warenautoriteit. En ja. dat is uh, ongelooflijk belangrijk. Dus ja. ik, zal, uh, ik, ik zal heel goed letten ook op wat zij adviseren. Het is namelijk niet alleen de zalm, maar ook allerlei producten waarin het in verwerkt is. Zoals salades en uh, ja. uh, gerookte zalm, hapjes en zo. Dus ik zal er heel erg mee oppassen. Goed. Blijft u Lett nou of goed niet? goed op wat, uh, wat zij u adviseren. Blijft u nou of niet? Ik wacht het af. Ik zou <laughs> graag blijven, maar het is niet in mijn handen. Oké, okay, mevrouw Schippers, ik hou op met plegen. Ik wens u een fijne dag. Oké, okay, dankjewel. wel. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Ook de brand die in de nacht van dinsdag op woensdag uitbrak in Winschoten blijkt te zijn aangestoken. meldde de politie gisteren na onderzoek. Nou is de vraag, kun je de oorzaak van een brand altijd achterhalen? Fred Vos, brandoorzaakonderzoeker. Ze bestaan, die heeft het antwoord. Nee, dat is zeker niet het geval. Uh, de meeste, dus ook in de, in de, in de jarenlang onderhouden statistieken, zijn de, is de grootste categorie van oorzaken juist. Oorzaak is niet vast te stellen. Als je aankomt op de plaats waar het heeft gebrand, dan kun je aan de brand. De brand kan je niet vertellen, ik ben veroorzaakt door aansteken. Want het aansteken kan ook met hele kleine en niet meer terug te vinden middelen zijn gebeurd. En dus moet je oppassen voor paranoia dat je elke brand die je ziet... dan maar, zoals bij de recherche wel gebeurt, dan maar begint te denken... die zal wel aangestoken zijn. Dat is, dan sta je al snel op het verkeerde been. Pas het antwoord van Fred Vos, brandoorzaakonderzoeker. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Wansum. Ah. Dijken in Limburg met Roy Hergens. Het is een prachtig gezicht altijd weer. Rivier de Maas. De uiterwaarden. Aan de overkant ligt het kleine dorpje wel. Ik sta aan de kant van Wansum. Het regent pijpenstrelen op dit moment. Maar behalve een mooi plaatje levert deze regenrivier zo nu en dan ook gevaar op. Want als het hier flink heeft geregend en het lang blijft regenen zoals nu het geval is dan loopt u hier op de dijk. Ja, dat klopt, ja. We zitten bij de dijkenwacht en we moeten dus die controles doen hier. Waar ja, wat let u dan op? Uh, kijken of er uh, calamiteiten zijn, zoals uh, kwel uh, of er schade. Kwel, wat is kwel? Kwel is dat er water onder de dijken doorkomt, en, aan de uh, goede kant en de binnenzijde dus uh, zichtbaar wordt. U bent omwonende hier, u controleert als vrijwilliger de dijken. Weet u al wat u als eerste mee gaat nemen als de dijk hier doorbreekt en u uw huis snel moet verlaten? Nou, ik zit net in dat stuk en ik daar nog geen probleem mee heb. Dus, uh, dus uh, als je in één keer doorbreekt, dan denk ik wel dat er meer mensen dus echt, uh, die nou nog droog zitten, dat je er dan wel last van krijgt. Maar u hoeft er nu nog niet over na te denken wat u als eerste meeneemt. Dus. Nee, nee, want ik hoop dat het niet zover zal komen. 10% van de tijdelijke dijken tussen Mook en Zwalne voldoet niet meer aan de eisen. De dijken zijn er te laag of er sijpelt water overheen. Dat blijkt uit een onderzoek van het waterschap Peel en Maasvallei. Rijn Dupont, bestuurslid van het waterschap. Het gaat om 7 kilometer in totaal. Ja, klopt. Ja, inderdaad. 7 kilometer in totaal. En hoe kan dat? Dat die dijken er zo beroerd bij liggen? Nou, dat, dat heeft eigenlijk een hele logische reden. Wij hebben in 1993, 1995 twee hoogwaters gehad. Toen zijn er tijdelijke dijken aangelegd in 1996. 90 1990. En die dijken die zijn toen aangelegd met een uh, tijdhorizon van 10 tot 15 jaar. En die termijn is voorbij. Nee, nou, nu is het echt uh, hondenweer uh, vandaag. Als dat lang duurt, he, de winter uh, komt eraan... dan uh, kan het water hier hoog komen staan. He, dat is in het verleden ook al vaker gebeurd. Ik bedoel, vorig jaar nog, 2011. Klopt, inderdaad. En toen bleek ook al dat er hier veel zwakke plekken zitten. Uh, nou, we, toen hebben we inderdaad gezien, wat uh, ook al vaker is aangegeven... dat we nogal last van kwelwater hebben. En dat is voor ons aanleiding geweest... om. Veel onderzoek te doen. Dat... Nou, een kwestie van snel repareren en niet onderzoek doen? Nee, het is niet een kwestie van snel repareren. Want snel repareren betekent namelijk dat we de hele dijk moeten vervangen. Want het, het probleem zit niet zozeer in de dijk, maar zit in de ondergrond. Gaan die dijken dan nu op korte termijn vervangen worden? Nee, de dijken worden vervangen in de periode tussen nu en 2024. En tot die tijd lopen de mensen hier dan dus een verhoogd risico? Uh, Wij kennen de risico's. De risico's hebben we ge, uh, gecommuniceerd met de veiligheidsregio. En de risico's zijn niet groter dan ze vorig jaar waren. Nee, maar stel nu dat er extreem hoog water is. Moeten hier dan extra maatregelen genomen worden? Ja, dan gaan we inderdaad extra maatregelen nemen. We gaan sowieso al tijdens hoogwaters extra inspecties doen. Maar dan zal ook de veiligheidsregio eerder besluiten om gebieden te evacueren. Ja, en zandzakken, dat soort dingen, schotten? Schot, schotten niet, eh, zandzakken wel. We hebben op een beperkt gebied kunnen we wat zandzakken zetten. En op bepaalde gebieden kunnen we met Big Weks aan de slag. Het is natuurlijk even afwachten of het Rijk nu nog wel met geld over de brug komt. Want er zijn weer allerlei formatieonderhandelingen. En ja, het is maar de vraag of jullie dadelijk wel geld krijgen om die dijken te vervangen. Nou, ik, ben, ik ben blij dat je het, uh, het onderwerp aansnijdt. Uh, dat baart ons natuurlijk ook zorgen. De 600 miljoen die nu weer in het uh, regeerakkoord staat... of in de, in de voorstellen van Rutte en Samson... Dat, uh, ja, dat baart ons zorgen. En wij hopen niet, of we gaan er eigenlijk vanuit... dat dat niet gekort wordt op waterveiligheid. Het is dus ook al door de Unie van Waterschappen aangegeven... dat dat niet mag en niet kan. Nou, alles uh, stroomt en niets blijft. Een mooi, filosofisch... Slot lijkt me zo. Tot zover Wansen. Onze eigen Jeroen Wielaert, Roy Heerkens was dat. Straks premier Cameron staat pal achter het hoge budget voor ontwikkelingshulp. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1970. Ik kan niet meer in Texas staan. Ik ging naar Californië. Want het is veel vrijer je You know, do what you do. Nobody bugs you. De stem van Janis Joplin. Ze leefde behoorlijk wild in Californië met dodelijk afloop deze dag in 1970. Schrijver Roel Bens van Den Berg ontmoette Joplin in levende lijven en reisde haar achternaar naar de plek van haar dood. Zij is gestorven aan een overdosis... Uh, zij logeerde op dat moment uh, in een hotel in Hollywood in Los Angeles. En zij uh, sliep in kamer 105 op dat moment. En was bezig uh, met de opname voor de LP, die later Pearl zou gaan heten. Die LP is niet afgemaakt, omdat ze inmiddels was overleden. She called the room en she said, Bring me some. En I said no. En zei. Don't think that if you don't give me some, I can't get it. Because I can get it the same way you got it. So bring me some. Let's get high. We did. En normaal liet ze dat altijd controleren door een vriend van haar die bij een apotheek werkte. Maar die was er niet. En nu blijkt die, die heroïne die ze gekocht had. Uh, van een veel te zuivere graad te zijn geweest. Dus veel te sterk. Ze was terugkomend van de sigarettenautomaat. Ze had het kleine geld nog in haar hand. En zo is ze dus dood aangetroffen in die kamer, uh, 105. Dat nummer, dat bordje wat op die kamerdeur zat... Uh, dat is er zo vaak afgeschroefd inmiddels in de loop der jaren... Uh, dat de eigenaren op een gegeven moment hebben gedacht... nou, we gaan dat niet meer vervangen. We schrijven het er wel met filtstit op. En dat is voor zover ik weet tot aan de dag van vandaag nog steeds het geval... Ik had in die tijd een vriendinnetje, je vader uh, chef technische dienst was in het concertgebouw. Dus dat was in die tijd een, een gouden paspoort, omdat je ontzettend veel, toen gebeurde dat nog, uh, concerten daar kon zien. Waaronder dus, dus ook Janis Joplin, die ik uh, dus backstage daar, daar trof. Want mijn indruk was vooral een ontzettend vrel, bleek, spichtig... Een sproetig, bijna doorzichtig bleek meisje met van dat bijna ja, tot stro verwassen, uh, een beetje peper en zout rossig kleurig haar. Een, een muizig meisje, echt een heel muizig meisje, maar met hele levendige, indringende ogen. Maar ja, s'avonds toen ze op dat toneel stond, toen uh, uh, dan is die stem en die stem, ja... Het eerste wat in mij opkomt is Ball and Chain, zoals ze dat ook zo merk uh, Merg en Been snijdend heeft gezongen op het Monterey Pop Festival. Goldbens well, like van den Berg over Janis Joplin die Overleed deze dag in 1970 Chansons, poupée de cirque, poupée de son. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Mais chacun peut me voir Je suis partout à la fois Prisée en mes éclats de voix Seule parfois je souffre Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître quoi, des garçons Je suis une poupée de cire Une poupée de son Soleil de mes cheveux blancs, Poupée de cire. Frans Gaal, Poepé de Cire, Poepé de Song. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Alle Britse ministeries, dames en heren, moeten flink bezuinigen. Maar het ministerie voor Ontwikkelingshulp krijgt juist meer geld. Premier David Cameron heeft een muur gebouwd om het departement. Dat het ministerie heel veel geld uitgeeft... blijkt uit onderzoek van dagblad The Telegraph. Ike Jippers, Engeland deskundige, Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft Cameron een muur gebouwd om dat departement? Omdat hij uh, in tijden van economische crisis uh, vond dat het uh, van moreel gehalte getuigt om dan uh, niet je hulp aan arme landen ook te beperken. De vergelijking is, ook al moeten wij bezuinigen, hè, 16% per departement uh, gemiddeld. Wij blijven internationaal nog steeds achter met de hoogte van ons uh, uh, ontwikkelings uh, budget uh, bij uh, andere landen, dus wij zorgen ervoor dat uh, dat uh, wordt opgedreven tot uh, 0,7% van het bruto nationaal product, net als elk ander fatsoenlijk uh, Europees land. En dat betekent dus dat niemand aan de financiën van dit ministerie mag komen. Nee, nou ja, dan heeft die Telegraph dus onderzoek gedaan. Uh, een van de conclusies is dat het ministerie heel erg veel geld uh, geeft... ook aan particuliere uh, accountants, de zogenoemde poverty barons. Wat zijn dat voor types? Nou, dat zijn mensen die een uh, raadgevend bureau hebben... Ja. Um, die dus diensten verlenen aan uh, het ministerie... En uh, die met dat raadgevend bureau zelfstandig opereren. En zich uh, heel veel geld krijgen van ontwikkelingssamenwerking. Om bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, democratisch stemgedrag in Somalië te bevorderen. Ja. Uh, dan wel uh, in Afghanistan een beter belastingklimaat te creëren. <laughs> en uh, die zeggen dat ze daar uh, ook resultaten mee behalen. Maar die dus uh, van dat geld wat ze krijgen zichzelf toren. Hoge salarissen betalen Hoeveel? en ook niet bepaald op de onkosten kijken. En dat zet natuurlijk ontzettend scheve ogen bij ja. bijvoorbeeld um, het zusterdepartement van buitenlandse zaken, die um, ongeveer um, uh, van woede uit elkaar spatten als zij uh, bij een vliegtuig uh, uh, naar een verre bestemming rechtsaf ketterklas moeten gaan en de consultants linksaf in de eerste klas zien verdwijnen. Ja, ja, ja. ja. En ze verdienen soms 2 miljoen pond per jaar, hè? Um, dat, uh, uh, uh, dat kan uh, voorkomen bij een uh, consultancy, ja, uh, bij het bedrijf uh, als geheel... maar uh, de salarissen van de directeuren van die bedrijven... die gaan bijvoorbeeld tot 250.000 uh, pond per jaar. En dat is natuurlijk ontzettend hoog. Ja. En wat maar de Daily Telegraph een... nu... Ja, sorry. Wat de Daily Telegraph nu heeft uitgezocht is dat uh, uh, het departement ongeveer 500 miljoen pond uh, vorig jaar heeft betaald... aan uh, het totaal van die uh, consulterende, raadgevende bureaus. Ja, hier in Nederland zou het land te klein zijn. Is dat in Engeland niet het geval? Nou, het raakt in Engeland wel een uh, snaar... omdat uh, mensen werkelijk hard geconfronteerd worden met het resultaat van bezuinigingen... Dus die vragen zich af of het echt nodig is om uh, uh, de wachttijden voor het krijgen van een nieuwe heup uh, te verlengen, ja. uh, terwijl je aan de andere kant via dat departement, en ik noem nu maar een buitenplaats, uh, geld uitgeeft, 250.000 pond, uh, om uh, Engelse schoolkinderen een bepaalde Braziliaans dans te leren, die tot meer internationaal begrip zou moeten leiden. <laughs> Ten slotte is dit departement bedoeld om uh, de wereldarmoede uit te bannen en als dan dan blijkt dat twee derde van het budget van het departement... Um, ja, wat dan heet aan de strijkstok blijft hangen... maar in feite aan overheads uh, uh, ja. opgaat. Dan, dan begrijp je dat mensen daar redelijk chagrijnig van worden. Ik, ik moet het hierbij laten. Tot zometeen, dames en heren. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Morgen van 7 tot 8. Manjaren. Met twee sterrenchef en rock'n'roll kok, Ron Blauw. De beste kaas u uit een pakje. En op bezoek bij een van de populairste thuiskoks van Nederland. Tante Jet in Oegstgeest. Luister naar Manjare, morgen van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.